Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Een boel bouwprojecten komen waarschijnlijk na de zomer weer stil te liggen. Dat zeggen juristen. Komt er een nieuwe uitspraak over stikstof van de Raad van State... tegen een bedrijf dat gebouwd wordt in de Rotterdamse haven. Die hebben nu een vrijstelling waarmee de stikstof... die tijdens de bouw vrijkomt niet wordt meegerekend. Maar waarschijnlijk keurt de hoogste rechter die vrijstelling straks af. Vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Er is een rechtszaak aangespannen tegen een CO2-opslagbedrijf in Rotterdam. En die rechtszaak heeft inmiddels de Raad van State bereikt. En op het moment dat de Raad van State zegt dat die vrijstelling niet geldt voor dit bedrijf... dan geldt het ook voor het hele land. En dan ligt in principe de bouw weer stil. En de juristen die wij bij de NOS hebben gesproken... die verwachten dat dat het geval zal zijn. De Raad van State komt in oktober met de nieuwe uitspraak. De N65 tussen Tilburg en Den Bosch is weer vrij. Vanochtend was de weg afgesloten vanwege een zwaar ongeluk. Bij het ongeluk kwam een man van 20 om het leven. Zijn auto brak in stukken en vloog daarna in brand. De Amerikaanse atleet Jim Thorpe krijgt na 110 jaar zijn twee Olympische titels terug. Op de Spelen van 1912 bleek dat Thorpe bij twee wedstrijden geld had verdiend. En dat mocht toen niet. Thorpe raakte zijn gouden medailles en zijn titels kwijt. Maar zijn nabestaanden hebben nu weer alles terug. En even goed opletten als je op het punt staat met de auto op vakantie te gaan. De ANWB waarschuwt dit weekend voor grote drukte op de wegen in Europa. Heeft u genoeg drinken bij zich? Jazeker, een heel cool box. We hopen dat het allemaal meevalt en uh, ja, de auto een beetje koel cool houden. En uh, dan moet het lukken. Ook kunnen mensen die met de auto op vakantie gaan op zaterdag en zondag het beste rond het middaguur vertrekken. Het weer, een mix van wolken en zon. Langs de kust zie je meer het zonnetje. Het is 20 graden aan zee, in het zuiden een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht na een ongeluk bij Maarse. Drie kilometer met 20 minuten vertraging. De weg is dicht, je wordt daar via de af- en toerit geleid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu Zandvoort uit Zandvoort.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 En als opening horen we natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis David. Dit weet je nog wel aan. van opname 1928. En het komen nu weer een hoop mooie muziek. Max van Praag. Orkest zonder naam. Maar de eerste, Karel van Brug. Beter bekend als Willy Alberti, geboren in Amsterdam. Op 14 oktober 1926. Over het in Amsterdam op 18 februari 1985. Was het natuurlijk als een zanger uit de Amsterdamse Jordaan. En daarna stroot hij op als acteur en televisiepresentator. En hij wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd aan echt een van de beste zangers. Die Nederland ooit volbracht. En dat was zowel het levenslied als opera wat hij zong. En in 1944 trouwde hij met de Arnhemse Hendrik Keger Ria Kuiper. Waarna hij op, uh, op 3 februari 1945 een dochter kreeg. Die kennen we allemaal, Wilke Alberti. En ook een zoon in 1950. Dat was uh, Tony. En u hoort hem nu, Willy Alberti. Met als van de Amsterdamse grachten. Ze zijn alweer wat van plan.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 Klinkt onze B tot degene die daarover moet beslissen? Het is hier toch al zo saai, zo vervelend en taai dat we kunnen.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 Middelangoni, u luistert naar je. Zandvoort uit Zandvoort. Lacht. Zij zwoegen er dagen en nachten, terwijl hun gezin angstig wacht. Het zwarte goud van onze menen lokt jong en oud, diep in de schacht, daar zal voor hen. Geen zon meer schijnen, want in de mijn regeert de nacht. Een blijvende waarde, een vriendschap die nooit zal vergaan. Al zijn het nu slepers of houwers, die kompels daar ginds in de mijn. Ze vormen de moedige showers, waar iedereen trots op kan zijn. Voor hem, geen zon meer schijnen want in de mijn regeert de nacht. Het was Max van Praag met Kloekauf. Daarvoor hoorde u het orkest zonder naam met Kleine nachtegaal. En de volgende artiest is Anton. De roepnaam Tom Manders. Kennen we allemaal. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op de 26 februari 1972. Was de Nederlandse tekenaar Comique Cabrache. En in die laatste functie kennen we hem natuurlijk allemaal als Dorus. Hebben een heleboel grote hits gemaakt. Een van zijn allergrootste hits was natuurlijk... Uh, twee motten. Ik maak die maakte uh, die in 1957. En uh, ja, meerdere nummers waren lompen en metalen. Mijn bolgoed op mijn ene oor. Met zulke rozen. Als ik wist dat je zou komen. Brandkastenmaners. Nou, heb ze bijna allemaal al gehoord hier in het programma. En vandaag Doris met de sleutel van mijn hart. Dames en heren, even uw aandacht voor de Verenigde Stratenzangers. Met de Smart Club 1971. Ze hebben jou de sleutel van mijn hart gegeven. Daar komt die aan, hoor, Met z'n allen.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 Mijn kleren werden een maat of vier te groot Over wat jij me aandeed zal ik maar liever zwijgen Neem nou voor mijn part maar een ander in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 Okay. Dames en heren, een kleinigheid voor de Verenigde Stratenmuzikanten. Bekend van Radio en WW. Ik dank... Ik draag mijn brief. Mijn Sarie Marijs, is zo ver van mijn hart, maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de Groot Rivier gewoond, voordat ik afscheid nam van haar. Oh, breng mij terug naar mijn oud-transvaal, daar waar mijn Sarie woont. Bij die groene doeringboom en bij het rijp van het daar wordt mijn Sarima Daar Daar bij die groene doeringboom en bij het rijp van het daar wordt mijn Sarima Amperend in elk gevaar. In dit gevecht dan waren mijn gedachten steeds bij haar. Ik dacht eerst vechten wij als vrij, de vrede die komt gauw. Dan ga ik weer naar mijn Sarie heen en maak haar nog wel. Mijn Sarie reis is zo ver van mijn hart. Maar ik hoop haar weer gauw te zien. Zij heeft daar in de buurt van de grote rivier gewoond. Voordat ik afscheid nam van haar. In daar waar wij zal in. Daar die groene dooring en bij het reep van mais. Daar wordt met saaris. Daar bij die groene dooring en bij je trekt van mij. Daar wordt met saar. Daar bij die groene. I drink on my eyes, that will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 De meeste zon is weggelegd voor het zuidwesten van ons land. Landinwaarts kan lokaal nog een bui vallen. Vanaf maandag wordt het vooral zonnig. En dan gaan de temperaturen vooral landinwaarts omhoog. En vandaag de noordwestenwind blaast ook... Uh, vandaag tamelijk koele lucht aan ons land. Al valt het wel wat minder, of voelt het iets minder fris aan. De temperatuur loopt vanmiddag op uh, tot uh, 18 graden. In het noorden tot 24 langs de grens bij België. En het weerbeeld kenmerkt zich door de afwisseling van stapelwolken en zon. En opnieuw is de meeste zonneschijn weggelegd voor het zuiden en zuidwesten. Het. En tot bijen zal het niet komen. Dat betekent dat we de paraplu gewoon thuis kunnen houden. Dat is altijd positief nieuws. Maar ja, als je de zee duikt, dan maakt het niet uit of je nou nat wordt van de regen... of van het water van de, van de Noordzee. GFM Zandvoort, muziek. Daarvoor zit u natuurlijk aan uw radio gekluisterd. En de volgende artiest is uh, Billy Derby. Je hoort hem samen met de Ramblers. Een hit uit 1938. Het is Tipitin. Tin. Ik zing niet blijven.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 Maar bier die scheerde me in pak dat, terwijl hij een ongeluk had. Hij sneed me op slag maar hij zei: ach, me in bak dat, bak dat. Ik loop je toen naar een kapel, hij liet je me vertellen. De dokter oh heer spreekt me toen weer: Kan je nog meer naar Dipiti dipiten dipiten dipiti wat een lekker liedje aard melodietje wa je waar je van geen pom pom pom dipiti dipiten dipiten dipiti dipitom dipitom alle dingen kan je erop zingen is niet goed of niet pom pom pom dipiti dipiten dipiten dipiti dipitom dipitom wat een lekker liedje aard melodietje waar je van geen pom pom pom dipiti dipiten dipiten dipiti dipitom dipitom alle dingen kan je erop zingen is niet goed of niet pom pom pom Had Jans bij een vrouwtje in Brussel, Ze hete maar reden zo. Ze husselde echt, kuste niet slecht, maar recht en echt een puzzel. Kipitin, kipitin, kipitie pieton, tiepiton. Wat een lekker liedje, aderen melodietje bij je barren niet. Pom, pom, pom, kipitie in, chipitin, kippie, tipon, tiepiton. dingen kan je erop dingen, niet te goed te vinden. Pom pom pom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 Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de nacht niet lang genoeg? Nee, de nacht is altijd veel te kort. Omdat het tegen zoals morgens tegen vieren. Omdat het dan pas echt gezellig wordt. Het is gisteren weer eens uit de hand gelopen. En kwam eens altijd heerlijk onverwacht. We zouden eventjes een slokje kopen, maar eventjes, dat werd een hele nacht. En tegen de ochtend stond die hele zotte troep, van bassen en tenoren, luid te zingen op de stoep. Een agent kwam voorbij. En weet je, weet je, weet je wat die zei?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 Zing je vroeg Is de nacht niet lang genoeg Nee, de nacht is altijd veel te kort Vandaar het tegenvieren, vieren Zoals morgens vieren Vandaar het dan pas de gezellig wordt Een vogeltje wat zingen vroeg Is de nacht niet lang genoeg het zal te veel te kort Vandaar het tegen vier rij Zo morgens tegen 4 Vandaar het dag was echt gezellig kort. Als ik ooit eens dus vijf minuten tijd heb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 Oh, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de ra, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zelf en van je haal. Al denk je ook een beetje vreemd verras. Toch ben ik dadig met jou in mijn sas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 ik wil je voor geen ander ruilen, op ik zo'n tepijn je haal. Al zijn jaren niet gepermanent, en is het gebruik van zeepje onbekend. Oh, oh. Toch zou ik jou niet willen ruilen, voor zo'n magere moterprent.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 Toch kan slechts Hij he, ontscheiden, omdat Laat ik zo ver van je hou. Ach, wat een tijd was dat, he. Ja, maar het vliegt, hè. Het vliegt. Maar nou, ik draai nou mijn leeftijd om, met 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Doet dit jou nog wat, mijne? Als ze uit elkaar hebben, lief en zo zoals je weet, de samen deelden wij. Het lief overal, het was voor jou, en al het dat was voor mij. Dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kal. En sloeg je vaak beide de ogenblad. Toch kan slechts, slechts Mageren mij ontscheiden. Omdat had ik zo vervangen van je hou.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 ...soep gedaan. Dat was... ...1939. Zoek de zon op. Het was iets eerder... ...in 1936, ja. En schep vreugde in het leven, 1937. En Louise zit niet... ...op je nagels te bijten. En uh, Bandy afkomstig uit een Haagse... ...arbeidsgezin werkt als Piccolo huisbediende, straatzanger en als dienstplichtige bij de marine voordat hij 1915 een serieuze carrière in het variété begon. Dan vankert dat hij samen op met zijn broer Willy op onder de naam de Bandy Brothers. Bandy is een voor de Amerikaanse omkering natuurlijk van de lettergrepen die Ben. Al snel bleken de karakters van de broers echter sterk te botsen om zinvol te kunnen samenwerken. In tegenstelling tot Willy stond Lauw bekend als een moeilijk mens. Dus Lou Bandy ging alleen verder en u hoort hem nu, Lou Bandy met kraai en papegaai Een opname tegen in 52 Daar zat in de bomen wei, een boom en een zonnekabijen. Jong papagaai met zijn veren zo fraai. Je was maar alleen tussen het leven, dat leek wat saai. Je min of meer tij. Geen tijd. Geef tijd mee tot verder kon je wat lawaai. Papa, en mama een dochtertje kruien. Want dochter liefkruien was verliefd op meneer papagaai. Papa zei streng, die man mag jij niet kussen. En moeder kruipt weer een hand tussen. En klein mag die liefde mee, ga je gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. En klein mag die liefde mee, een je gaan zaaien. Dan ga je naar de haaien, dat is nu eenmaal zo. Natuurlijke hartje van zo'n papegaai, dat komt er met het voor het doktertje krui. Het nest in de te van de zon mag erbij naar pa -pa papa krui. Papa, ik wil komen en krui is mijn keus. Papa, ze ben jij gek, dat vind je niet heus. Voor zo'n gaai, heb ik nooit een zo'n de krui. Al staat je hart zo in lief te laaien, laat jij die een papagai me rustig naaien. En graai, mag geen liefde bij een papagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de, je naar de En graai, mag geen liefde bij een papagai gaan zaaien, dan ga je naar de haaien. dat is nu Al werden die drie door een bewaakt Toch werd je bekruid tot de vrije gesnaakt Zo wat het bijzondere waren al dat geraakt Was bijna volmaakt Maar toen kwam een jager op zoek tussen prooi Ook hij vond die pappagai toch wel zo mooi Hij ding in mijn onze gebruikt Toch in een kooi En zo moest je bekruid de slotte leren Daar zat ze nu met de gebakken peren En kraai mag je mee Daarbij een gaan zaaien ga je naar de hij en haar behouden, en rijden af in de de kaart van Zijden. De rijden naar de hielen, dat is de hemel. Binnen de vee de kaart van Zijden, en rijden naar de hielen, naar de En naar de dat is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 in één woord geweldig. En als ik ooit weer op aarde komen zou, dan nam ik nooit een andere vrouw. De een één die sprekend leek op jou. Ik kan jou vergelijken met een ieder die wil. Maar wat zou het telkens weer blijken dat een allemaal stil?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 Wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willi Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma antwoord uit Zandvoort. voorplaten van schellak en Vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer leer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar... zijn van zulke prettige dingen. Maar als je ooit voor het feit komt staan dat je toevallig de Rijn langs moet gaan, luister dan wat mijn ervaring daar was, kom je eens van pas. Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaar. yard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 En daarvoor hoorde u Ronnie Tober met geweldig. En de volgende artiest is... Uh... Modest Hippolyte Johanna Schoepen. Bijzondere naam had hij. U kent hem beter dan Bobbiaan Schoepen. Hij is geboren in Boorn op 16 mei 1925... en overleden in Turnhout op 17 mei 2010. In België en Nederland beter bekend onder zijn artiestenaam... zoals ik het al zei, Bobbiaan Schroepen, Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiten. Jawel. En zijn artiestenaam nam aan in 1945... en is afgeleid voor het zuid amerikaanse liedje Bobbiaan Lim die Berg. En u hoort hem nu schoepen met een hutje op de heide. Ik vraag alleen een hut.